Dit is door almegens met het NOS-journaal. De SGP is teleurgesteld over het afschaffen van het verbod op godslastering. Een voorstel voor een wetswijziging van D66 en SP krijgt steun van de VVD... en daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor afschaffing van het verbod. De SGP noemt het een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats... en een symptoom van een geestelijke crisis. Het verbod staat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht...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 Er ook beslag gelegd op een aantal panden. De invallen in Utrecht en Breda werden gedaan naar aanleiding van een drugsonderzoek. Twee verdachten zijn opgepakt, een man van 52 uit Utrecht en een man van 30 uit Breda. Bij bomaanslagen in Irak zijn zeker 29 mensen omgekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. In Bagdad ontplofte kort na elkaar drie autobommen bij Sjiitische moskeeën, waarbij tenminste 21 doden vielen. Dat gebeurde kort na het avondgebed. De aanslagen waren gericht tegen Sjaïtische moslims... die in rouwstoeten door de stad trokken. De Sjaïten vieren deze maand Ashura. En herdenken daarbij de dood van Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed. Ook in de noordelijke stad Kirkuk en een plaats daar in de buurt ontplofte autobommen... waarbij onder meer het hoofdkwartier van een Koerdische politieke partij werd getroffen. Het weer vannacht wisselend bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land kans op een bui. Minimumtemperatuur temperatuur rond het vriespunt.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 Baby, that's all I need. Hold me, hold me, and.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 song song song uh It's ours.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 To tell you how I feel When these feelings I have Really are for real The time is right for this I love to shine on through But you gotta tell me What you wanna do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 Beautiful like diamonds in the Shine bright like a diamond So shine I can feel it, oh, oh, oh. I can feel it oh. You're behind the stairs.